De zes verdachten die maandag werden aangehouden na de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdacht, dat meldt het landelijk parket. Eén van hen is de zus van Taghi. Een man van 45, die ook werd gearresteerd, wordt verdacht van witwassen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk tussen 2015 en 2018 voor Taghi een appartement gehuurd in Brussel. De maandelijkse huur daarvan is de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van ruim 25.000 euro werd door de man contant betaald. De Nederlandse staat is inderdaad verplicht om meer te doen... aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De Hoge Raad heeft de uitspraken van het gerechtshof... en de rechter in de Urgenda-zaak bekrachtigd. Klimaatminister Wiebes was na die uitspraken in cassatie gegaan. De Franse telecomprovider Orange is veroordeeld... vanwege een reeks zelfmoorden onder werknemers. Het proces draaide om zaken tussen 2006 en 2009. Een periode waarin de gevolgen van ingrijpende reorganisaties zichtbaar werden.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 Vliegtuigbouwer Boeing heeft met succes een ondermande ruimtecapsule gelanceerd. Het was een testvlucht. De CST-100 Starliner moet in de toekomst astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS brengen. In maart werd al met succes een ander Amerikaans toestel gelanceerd. De SpaceX Crew Dragon van Tesla-baas Elon Musk. Als de proefvluchten met de Starliner en de SpaceX slagen... zijn de Amerikanen niet meer afhankelijk van de Russen om van en naar ISS te vliegen.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 DWK Media voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer www.dwkmedia.nl DWK Media Ik kan er niet omheen Hij is mijn type Beslist, mysterieus, realist Altijd ready Groffe humor Slappe lach, Oude hoeren Innig, flashy Kunstzinnig en dit, dit hoort ook bij hem. Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Vrolijk kerstfeest. De mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Zie het De kaarsjes aan, de kerstboom glans. Het is feest in het heen.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 To you Ja, we zijn weer uh, terug in onze live-uitzending. En ja, het is een, eigenlijk een heel goed muziekje, want dat klopt uitstekend. En we hebben iemand aan tafel en het is uh, iemand van de Popcore uit Zandvoort. En dat zijn de Beatspopzingers. En aan tafel zit José Fonse. Ik vind het heel mooi, het klinkt zo mooi, hein? José Fonse. Oh, helemaal. Helemaal. Ah. José, kan jij eens iets vertellen over het popkoor? Uh, wat is de Beatspopzingers? Wat zijn de Beatspopzingers? Wat doen jullie? De beachpopzingers zijn eigenlijk een grote groep vrienden die hartstikke gezellig iedere vrijdagavond zingen en af en toe eens een optreden geven. Dat is denk ik de basis. Ja. En wij zingen uh, allerlei bekende popnummers die iedereen mee kan zingen Celebration. en kan herkennen. En met de kerst zingen we dan een gedeelte kerstrepertoire, uh, maar voornamelijk is het popmuziek. Ja. Ja, ik weet het van gisteravond, hè? Dat was heerlijk, Ja, dat ja, was leuk, hè? Dat was in Schalkwijk, inderdaad. Ja, en zingen jullie met een, met een, een, een bandje, aan de, een muziekband erachter? Of, hoe, hoe nee, doen jullie nee, dat? nee, we doen het echt gewoon helemaal goed. We hebben ja. een, een geweldige pianist en we hebben een drummer en een gitarist. Ja. En die begeleiden ons. Ja, ook tijdens de repetities, hè? Tijdens de repetities ja. en tijdens de optredens. En uh, wie is jullie dirigent, als ik vragen mag? Arno Westerburger. en daar is ook wat bijzonders mee, want die is zo kundig. Die maakt alle nummers ook vierstemmig voor ons koor. En dat is natuurlijk heel fijn. Ja, ja. ja het is jammer dat jullie er niet zijn, want anders zouden we het even kunnen laten horen. Absoluut, ja. ja. dat is heel ja. jammer. En wanneer hebben jullie repetitieavonden en waar is het? Het is uh, op vrijdagavond om uh, acht uur. En dat is in het jeugdhuis en dat staat achter de hervormde kerk onderaan de kerkstraat. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, het, het is gezellig. Krijgen jullie, uh, zitten jullie van acht tot tien te repeteren? Of nee, er nee wat de, de halverwege of... wordt het nog gezelliger, want dan gaan we een kopje koffie drinken en een kopje, of een kopje thee met een lekker koekje erbij. Ja, zo is en dat het. hoort er allemaal ja, dat, bij. Dat, dat is zo. En dan en... wordt er wat gekwebbeld. <laughs> ja, En ja, vanavond, is, of, uh, is er vanavond iets speciaals? Of, uh... Ja, vanavond uh, is het dus uh, de, laatste keer voor, uh, de laatste keer van het jaar eigenlijk. Ja. En hebben we afgesproken om allemaal iets lekkers mee te nemen, iets te eten of te drinken. En dan gaan we het jaar gezellig afsluiten. Ja, zo is dat. En dan hebben, we, hebben ze nog één keer een optreden geloof ik, hè? Ja, wij gaan nog één keer zingen kerstavond in de kerk dus vlakbij ons jeugdhuis. Ja. Daar zingen wij mee in de kerstnachtdienst. De kerst, en dat is gewoon een kerkdienst en dan... Ja, wij zingen dan ja, wat gezellige hele, hele gezellige dingen. liedjes, want ja. wij zijn en blijven een popkoor. Ja, en één een, een keer per jaar was er altijd een, uh, een korendag. En daar dat deed dit koor ook altijd heel erg aan mee. Want het was niet uit naam van, maar die deden er wel heel erg aan mee. En, dit jaar is het helaas niet doorgegaan door een hele treurige omstandigheden. Volgend jaar komt dat geloof ik weer. Ik ja, heb er zeker. Ja. ja, ik heb het ook. Uh, hebben we allemaal een mailtje gekregen van jongens. Volgend jaar gaan we weer een uh, heel gezellig. Uh, Koren dag organiseren en volgens mij was het thema rock en roll. Dus ja, we, kunnen, we kunnen eraan. Wat ja, leuk, José. Ja, ja. Ja, Hoi, ja, ik ben er ook even aangeschoven weer. Wat, uh, Heel goed, ondertussen nou, moet ook op de achterhoofd schermen weer alles goed gaan. We hebben zometeen nog, dames en heren, ja, u kan zometeen nog gewoon uh, een prijs winnen bij het spel Hoge Lager. Dus ja. dat heeft met een kalender nodig. Nee, een van de, oh. een van de mensen die hier wonen, natuurlijk ah. bij uh, Nieuw Unicum. Um, José, uh, ja, dat. Die korendag was heel belangrijk voor jullie. Hè? En vorig jaar is dat door omstandigheden inderdaad niet door uh, gegaan. Het werd wel gemist hè, dit jaar. Jazeker. Jaar. Maar hadden, laat, wij hadden ja. gewoon, uh, nou ja, laat ik zeggen, niet de energie. Nee, Want nee. Uh, een van onze oprichters is uh, overleden, Ed van Wonderen. En dat uh, heeft er heel erg ingehakt in het koor. En gelukkig beginnen we daar nu een beetje uit te krabbelen en ja. is ook besloten om er dus een nieuwe korendag te organiseren. Dat is wel heel fijn dat het doorgaat met Ed in de gedachten neemt Absoluut, aan. Absoluut, ja. Krijgt hij ook een plekje op de korendag? Op die ik, dag? Ik, ik denk het wel. <coughs> Zeker. Ja. De, de, de, de, repetities, hè? de repetities zijn waarschijnlijk heel gezellig, of niet? Je zei net, het is één familie. Ja, het is ook heel nou, dat gezellig. Dat is het zeker. Ik kan daar uit ervaring mee praten, want ik zing er zelf ook heel voor jullie helaas in. Nee, dat is niet <laughs> waar Hans. <laughs> dat is niet waar. Maar het is altijd heel gezellig. Ik zou ook eigenlijk iedereen willen uitnodigen in Zandvoort om eens een keertje te komen kijken. Ja, want zeker. Want ik weet zeker, als je komt kijken, dan blijf je ook. Dat weet ik pertinent zeker. En uh, zoals daarnet al gezegd is, het is vrijdagavond van 8 tot 10. En het is uh, in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. Ja. Dat klopt, hè? Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. En één keer hebben we nog een optreden... en dat is op kerstavond. En dat begint gewoon ook om tien uur. Tien uur, ja. Dus ik zou zeggen... als u een keertje een leuke kerstdienst wil meemaken... of een goede kerstdienst... nou, dan is het de 24 e eigenlijk een avond... om nooit te vergeten, denk ik. Denk ik ook. José, ik wil je vriendelijk bedanken dat je geweest bent. Ik wens jullie heel veel succes bij het koor... En dan wens succes ook een beetje succes, eigenlijk. Ik zie je vanavond, hè? Ja, gisteravond was het weer een feest. Het ja, was, was echt heerlijk, weer geweldig. Heerlijk, Goed, in ja. ieder nou, Hans, vrienden, De bedankt. muziek staat aan, we gaan lekker muziek draaien. José, heel erg bedankt. Dames en heren, José! Het was in de winter, maar toen ik jou zag, scheen de zon. Ik vroeg naar je naam. Iets te drinken, je bent nog met mij meegegaan. op ZFM Sandford, bij Zandvoort Lunch. Het derde uur van deze kerstuitzending vanaf Nieuw Unicum. Dames en heren bij Nieuw Unicum, hebben jullie het al naar jullie zin? Nou, heel erg gezellig. Zometeen spelen we nog een spel met jullie, hoger of lager. Ik heb leuke prijsjes geregeld, dus dat komt goed. Um, maar Dolly Tapierik is ondertussen even aangeschoven. Dolly, ja, we, we hebben je een beetje moeten missen, deze show, want uh, ja, je bent toch even een beetje ziek. Ja. Uh, in ieder geval beterschap uh, daarvoor. Uh, en ja. uh, wel fijn dat je er heel even bent. Um, of in ieder geval aangeschoven, want je bent er al de hele tijd. Um, je, jij bent bij de werkplaats geweest een paar weken geleden. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik heb ik uh, heb uh, ongeveer, nou, ik denk toch wel uh, ruim vijf minuten rondjes gereden voordat ik in de gaten had waar het zat. En het zat. Het zat eigenlijk vlak naast mijn woning, dus ik had beter kunnen gaan lopen. Oh. Maar goed, ik dacht dat het heel ergens anders was. Ik was helemaal abuis, dus nou, eindelijk had ik het gevonden. Dacht ik, hey, werkplaats, dat moet hem zijn. En toen zag ik ook dan het, het bord hè, van nieuw -Ineken. Ja. En uh, ja, vanaf dat je dan binnenkomt is het feest, hè, daar... Gezellig. Maar is het niet en... gewoon bij een heel nu Unicum Feest? Wat vinden ja, jullie? Ja, vind ik wel, ja. ja. Er wordt veel voor jullie gedaan, hè? Ja, hè? Er wordt heel veel gedaan. Is er toevallig is iemand... Ik weer versteld wat er allemaal gedaan wordt voor en met de bewoners. Dus ja, niet noemal... ja, Is er toevallig hier vele. iemand die bij de werkplaats uh, werkt? Komt u maar even. Komt u maar even, gezellig. Lukt dat? En, en die werkplaats, wat ja. doen ze daar precies? Ja. Heb je? Dat gaan we zo, zo hoort, horen in dat, het interview. Daar wordt met ah. hout gewerkt. Met hout. Ah, wat leuk. Ja. Meneer. Kijk, deze meneer die komt wel eens op de werkplaats. Gaan we gewoon vragen. Komt u nog maar dichterbij hoor. Zo. Zo. U komt gezellig bij de werkplaats. Heeft u het nou zin bij de werkplaats? Heel, nou meteen. We maken zoveel dingen en ja, net wat. Bo bocht. Bo bo. Gewoon geweldig. Ja, geweldig. Nou, ik ben heel erg blij dat u het naar uw zin heeft. Wij, heb, wij zijn ook op de werkplaats geweest en daar gaan we even naar luisteren. Jammer. Je mag het interview aanzetten. <laughs> Maakt niet uit. Goedemiddag, ja, is goed. dit is Dolly de Pierik. En uh, voor CFM Zandvoort. En ik kom hier net binnenlopen bij de werkplaats in Zandvoort Noord aan de kamerling nummer 5. En er wordt hier echt heel hard gewerkt. Misschien zou je denken dat dit uh, raad het geluid is. We gaan eens even vragen aan. Uh, Tuzare, Tuzare, ja. we gaan het geluid raden, maar iedereen heeft het fout. Wat is het geluid? Uh, uh, een schuurapparaat. Schuurapparaat, kijk dat heeft niemand geraden, dus de prijs uh, ja, die blijft uh, in het spel. Ja. Nee, alle gekheid op een stokje. We zijn hier om eens een uh, bezoekje te brengen aan de werkplaats. En uh, wat, wat gebeurt er allemaal in die werkplaats? Daar gaan we het straks even over hebben. Dus zijn we zijn hier aanwezig met uh, Sim, Peter, Pieter, Saïd en Tuzare. Jongens, kunnen jullie even een werkonderbreking doen? We gaan even gezellig kletsen over wat jullie hier allemaal doen. Oh, Schaften! ja, zo is het. Goed <laughs> zo. Kijk, en dan ben je zo alweer een minuut verder, hè? Ja, heb je nog niks gezegd, zeg. Ja. Kom er gezellig bij, jongens, rond de tafel. Ja. Ik kijk hier om me heen en ik zie uh, heel veel hout. Heel veel hout. En uh, Toezara had al verraden dat we hier aan het uh, schuren zijn. Ja. Want, want, en ik zie een, een houten kerstboom liggen. En ik zie prachtige uh, steigerhouten banken staan. En meubels. Jongens, zijn jullie hier elke dag? Of bijna elke dag, heel regelmatig in ieder geval, hè? Oké, okay. ja, regelmatig. Ik, maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdag. Dat is best wel veel, Pieter. Ja, ja, ja, Het ja, ja. lijkt wel een echte baan, hè? Ja, ja. Wat voor je? Ja. Dat is hard werken. Dus ja. wanneer ben jij hier in de werkplaats? Ik ben hier uh, maandag. En, uh, en woensdag. Maandag en woensdag. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En jullie maken uh, samen met jullie begeleiders, hè? Ja. Uh, maken jullie van allerlei moois. Wat, wat, wat creëren jullie allemaal zo? Nou, we maken voor uh, klanten of voor uh, bedrijven, volgens mij. Uh, Stoelen of banken of, of plantenbakken uh, of ja, wat de klant eigenlijk uh, maar wil. De uh, klant is koning, dus... Uh... Als het hout is, kunnen jullie het maken? Ja, heel veel wat, wat van stijgenhout is, kunnen, wij gewoon, uh, gewoon, kunnen we gewoon Vindekamers. maken. Vindekamers? Uh, of hebben jullie nog niet Bedden, ja, zeker. Bedden, ja, bedjes. Ja, zeker. Bedden en kerstbomen op dit moment hebben we ja. in de aanbieding. Ik zie het, ja. Er ligt hier een prachtig kerstboompje van hout en die gaan jullie ook schilderen. Ja. Of, niet? Of, of schilderen jullie niet? Jullie ja. maken alleen uh, het houtwerk? Nee, schilderen doen we ook uh, naar nou, wat de klant wil. Uh, dan kunnen we ook in verschillende kleuren doen. En, uh, ja, wordt ja want deze gedaan. is greywashed, hè? Dit is een bank, dat uh, is greywashed, ja. Ook, en, uh, <laughs> ja, kijk maar even hier naartoe, Tussara. En we hebben ook uh, Outlook kleur. en uh, Helemaal wit, helemaal blanco. En, uh, yeah. Kortom, een heleboel mogelijkheden om prachtige meubelstukken op maat te laten maken. Ja. En uh, het, het ziet er allemaal hartstikke professioneel uit. Ja. Ben, ben, je, ben je ook officieel timmerman of niet? Nou, nee hoor. Nee? nee. Is er hier een officiële timmerman? Ja, die of? zijn er vandaag niet, maar die hebben oh, we wel. Maar die ja. zijn er ja, wel, ja. om het echt te leren. Ja, die hebben we wel. Ja. Ja. En werken jullie verder met, uh, met vrijwilligers, zien? Ja, we hebben ook nog op donderdag een vrijwilliger, Tom. Dus er is een, nou, die loopt al een paar jaar hier rond. En dat is echt een. Ja, dat is hartstikke fijn om iemand erbij te hebben. We zoeken eigenlijk. Ja, Nog is, meer, vrijwilligers. meer vrijwilligers? Ja, oh, ja dat is wel heel vaak Maar zijn. waarschijnlijk zijn er een heleboel mensen die helemaal niet weten dat deze werkplaats in Zandvoort is. Ja. Dus vandaar dat we nu even natuurlijk een hele serieuze oproep dus, gaan plaatsen. is een mooie plaatsen. oproep om te zeggen van, nou jongens, van, heb je zin om ooit vrijwilligers te worden bij een unicum en wil je met hout werken? Ja, dan ja. moet je bij de werkplaats zijn. Ja, want ik, ik, het, je, uh, kan, je kan mij toch sterk maken dat er zat mensen zijn die denken van ja, die knutselen misschien graag. Ja. Die hebben hun hele leven heel Absoluut. veel ervaring opgedaan. Ja. Ja, ervaring is, is helemaal mooi meegenomen ja. natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja. die, zijn van harte die zijn van harte welkom om te komen, komen om, helpen? van harte welkom om te komen helpen, ja. Ze ja, ja, ja, moeten dan wel een traject in natuurlijk, maar ja, dat gaat dan via een kom En dan uh, ja. horen we ja. vanzelf wel ja. of mensen daar zin in hebben. Dat ja. zou hartstikke mooi zijn. Zeker weten, ja. zeker weten. Want uh, uh, Peter, die zit hier ook aan, aan tafel. Peter, uh, als, als iemand graag wil komen helpen hier met deze gezellige kerels. En, en, en al die mooie dingen maken. Uh, hoe, hoe kan iemand zich aanmelden? Uh, dat kan het makkelijkste via Yvonne Cardol van Dagbesteding. Ja? dat ze daar even binnenlopen. Of een keertje in de werkplaats binnenkomen om eens te kijken. we zitten aan de Kamerling Onderstraat nummer 5. En loop gewoon eens binnen en uh, nou, kijk even rond en zie wat er gebeurt. En, uh... De koffie staat wel al klaar als je... Ook dat nog? Ja hoor, ja, ja, ja. ja Die is lekker, die heb ik net gehad. Ja. En uh, zoals Tussara al zei, hè, uh, jullie kunnen alle soorten meubels maken. Zeker. Dus ook mensen die denken van, hey wacht even, ik wil graag een op maat gemaakt bankje of wat dan ook op meubelgebied of... Ja. Uh, er ligt hier een prachtig boek mensen. Ja. Helemaal vol met de mooiste foto's van alles wat deze bijzondere mensen allemaal gemaakt hebben tot nu toe. <laughs> Ik zie tuinkasten, echt het mooiste van het mooiste, bedden. Uh, oh, zelfs bedden met, met, met zo'n tweede bed wat je eronder vandaan schuift. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Mooie tuindeuren. Mocht je wat nodig hebben, kom gewoon eens langs en ja. bespreek de mogelijkheden. Hè? Zeker. Ja. Het is misschien wel goed om te zeggen dat we vooral met stijgerhout werken. Want ja. Ja. stijgerhout dat is een materiaal wat we ruw binnenkrijgen. Ja. En dat we hier samen met de heren kunnen schuren. En... Uh, ja, er zijn veel mensen die dat uh, echt heel lekker vinden om te schuren. Dus dat was dat lawaai wat je net hoorde ook. Ja, Tussara dus uh, ja. ja. <laughs> en Peter waren dat, hè? Ja. Het dus, is ook best wel uh, populair materiaal. Ja, en het is ja. dus, uh, stevig. We hebben in ja. Zandvoort staan er ook op heel veel plekken toch wel wat meubels uh, van ons. Uh, op het uh, Kerkplein uh, staan er spullen van ons. Uh, nou ja. Verspreid, he. door Zandvoort uh, wel ook strandtenten. Zo met banken ja, dus, dus, dus uh, eventuele uh, uh, uh, kopers die kunnen alvast een kijkje nemen, zo rond het dorp om te zien nou, wat, het, daar wat jullie maken. Dat is de nodige uh, inderdaad van ons, ja. Hey, kijk. Ja. Bij Rabbel ook? Rabbel oh. hebben we zo. No, die staan aan de voorkant, geloof ja. ik, allemaal. bakken, volgens mij ook. En banken, en, banken, en, banken, en en banken volgens ja, mij. Ja. Nou, dus kijk, dus, uh, je hoeft niet eens langs te komen om hier nee. de foto's te bekijken. Dat is gewoon als je er verder een afspraak wil maken erover. Ja. Maar in het dorp staat zat uh, ja. reclamemateriaal, zullen ja. we maar zeggen. Nou, jongens, ik hoop. A, dat er weer heel veel nieuwe kopers komen, nieuwe ja, klanten. Absoluut, wij ook. En B, dat er heel veel vrijwilligers gaan komen... om ja. samen met jullie aan de slag te gaan. Ja. En uh, ja, C, uh, dat jullie binnenkort een veel grotere ruimte nodig hebben... om te gaan werken. Ja. Hè? Dat het echt een succes gaat worden. Nou, het is, het eigenlijk het is al een succes. Het is al een succes, ja, maar het kan ja. altijd absoluut. mooier en ja. altijd beter. Ja. Maar ik vond het heel leuk om hier bij jullie te gast te zijn. En om dit eens te zien, ik had geen idee dat het bestond... Nee, Ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid, ja, jongens. En succes. Dankjewel. wel. jullie weer aan het werk weer. Dat was uh, Leo, uh, of uh, dat was, nee, Leo die zit naast me. Maar dat was Dolly de Pierik uh, vanaf de werkplaats. Het was mooi hè, Dolly. Het was heel mooi, zegt ze. Dames en heren, we hebben een druk programma. Zometeen hebben we ook nog burgemeester uh, Molenburg. Die uh, ook zelf een heel druk programma met al die kerstborrels en zo. Maar gisteren ook uh, is hij uh, geweest uh, bij... Uh, bij uh, Zaras, uh, bij Marta. En Marta die had daar uh, drie, drie missen te gast. En, uh, waaronder uh, Miss Griekenland, haar eigen dochter. En uh, Miss Nederland en Miss Aruba. Die waren daar te gast. En zometeen is hier, dames en heren, ja ze is hier gewoon Miss Griekenland. Dus die komt zometeen hier naar uh, onze mobiele studio in Nieuw Unicum. Verder... Uh, hebben we ook een mis te gast of Mister Ijsbaan hemzelf Leo Misserbeek dames en heren goedemiddag hey. Leo uh, jij bent de ijsmeester uh, bestuurslid ook ik ben ook bestuurslid van, van de, de, de, ijsbaan. de Ijsbaan oprichter van de Ijsbaan oprichter zeg je dat Op Richter, oh, oprichter oprichter <laughs> sorry <ja. laughs> nee hoor um, Leo um, hoe gaat het want de opening is net een weekje geleden bijna geweest dus bijna alweer een week um, hoe is het afgelopen week gegaan ja, eigenlijk heel verrassend, heel druk. Uh, kinderen zijn heel enthousiast, zijn met grote getalen weer uh, gekomen en wat heel opvallend is dat we in de eerste week hebben we altijd de scholen uitgenodigd. En Die hebben dit jaar echt massaal gebruik gemaakt van de school, van de ijsbaan, als school. En uh, gisteren was het een hele dag door, uh, één school die gewoon alle klassen elk half uur uh, op de ijsbaan liet, uh, liet spelen. Nou, geweldig. Het dus uh, wordt steeds leuker eigenlijk. En de vrijwilligers? Zoals we hoorden hier natuurlijk bij de Unicum, ze hebben volop vrijwilligers nodig. Hoe zit het bij jullie als organisatie? Ja, we hebben daar geen klaag over. Wij hebben inmiddels een groep van zo'n uh, haast 90 mensen, inclusief bestuur, die allemaal vrijblijvend uh, klaarstaan om, om, de om de ijsbaan te, te bouwen, K te exploiteren en te weer af te breken. Kunnen we niet een poeltje maken? De ene week gaat die club naar nu unicum, de andere keer bij ZFM, of... Uh... Wie, wie weet, ja. <laughs> een heel grapje. <laughs> maar uh, Leo, top, vrijwilligers, komen nog twee weken, de ijsbaan. Ja, Wat ja. Uh, gaat de komende weken allemaal uh, nog gebeuren? Nou, zondag dan hebben we in principe de, de, de, de rokers, de visclub die komt roken. Uh, dan, komen, uh, dan hebben we nog twee keer een avond curling, daar hebben we al reeds één avond van gehad. Nou, Dat was een uh, spektakel op zich dan gaan we met uh, fluitketels over het ijs heen, uh, geprepareerd met beton erin, dus nou, dat is natuurlijk uh, hilarisch. Uh, daar hebben we nog twee avonden van. En uh, last, hebben we al, het laatste weekend, hebben we de laatste zaterdag, hebben we nog een prachtig mooie jeugddisco op het ijs. Ja. En die wordt dan verzorgd door een door nop met muziek. En uh, daar wordt nog een hele grote vrachtwagen van van de veld langs de, langs de baan gezet. Waarin een heel groot podium gemaakt wordt met heel veel licht. Nou, dan gaan die kinderen op het ijs dansen en fietsen. Of nee, dansen en schaatsen. En ja, heel, heel, heel eigenlijk volop. Dus, Leo, ik uh, loop altijd één keer in de week loop ik langs de ijsbaan. En ik moet je eerlijk zeggen, het lijkt erop dat hij groter is dan vorig jaar. Of niet? Hij is groter, hij is groter. Wat is groter? De ijsbaan zelf? Hij is zelf? 30, 40 meter groter. Gewoon de ijsbaan zelf? Ja, de ijsbaan zelf. Ja, maar dus de koekershopie is ook groter geworden, Ja, of niet? het terras is wat groter. De ja, koekershopie is even groter. we hebben door de, door de, door de, door de, door de nieuwbouw... En, en dan, nu mochten we de hele rotonde gebruiken. tot aan de, tot aan de muziektent. Ja. Konden we wat opschuiven. en dan hebben we wat metertjes kunnen vinden. en wat ruimte kunnen maken. Ja, want er staat een hek in. Dan heb ik eigenlijk jaar niet gezien. Nee, nee, nee. Dat is ook wel een beetje. Dat is ook, sommige mensen vinden dat wat minder mooi. Vanaf het dorp is het wat minder te zien. Ja. Dat is wel zo. Alleen vanaf de ijsbaan. en, en nu de, de uitleen van de schaatsen. en de koekensopie. is eigenlijk veel leuker geworden. Het zit allemaal geïntegreerd in elkaar. En met ja. De medewerkers die werken lekker samen ja. en ja dat geeft wordt er een wordt er voordeel. veel gebruik gemaakt het, van de koekershop. Ja best wel veel hoor. er ja. ja? ja, ja, komen veel ouders langs die blijven op het terras zitten en die gaan die nemen lekker een kopje koffie of chocomel of een kloewijntje. Ja hoor. ja, ja, ja. <laughs> En wat in de fooipot, Heel belangrijk. Eik. Uiteraard, uiteraard, uiteraard de vooipot. Hé hey Leo, nog heel even terug over uh, inderdaad de ijsbaan het anders. We zijn groter geworden. Nou, daar mogen we ook echt wel trots op zijn. Want het ziet er ook gewoon goed uit. En het is leuk voor de kinderen. Inderdaad, er zijn ook altijd wat kritische noten. Hè? Zoals misschien wel hoe die staat. Dat die toch de kleine krocht is afgesloten. Kan je het ho horen krijgen. Maar ook inderdaad, van de wat je net zei, van de buitenkant. Denken jullie dan wel na over een oplossing misschien voor volgend jaar? Ja, Bijvoorbeeld zeker. de aankleding. Natuurlijk, ja, we betrekken ons het commentaar natuurlijk wel aan. Niet dat we nou daar niet. Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk onze aandacht besteed op de voorkant en, en de gezelligheid op de ijsbaan zelf. De achterkant hebben we wat minder aan, aandacht aan besteed. Achteraf misschien niet helemaal terecht. Maar daar wordt, dit weekend nog, uh, wordt daar nog aan gewerkt. Er komen nog wat andere doeken, er komen wat foto's op te hangen. We hebben nog wat extra verlichting opgehangen. Het aanzicht is, is niet meer zo zwart als dat het was. In de eerste dagen. Nou, dus, uh, wij zijn in ieder geval ZFM wel bedank bedankbaar voor de achterkant. Want wij staan er mooi op natuurlijk. Juist, juist, juist, daarom, juist. <lacht> juist dus. uh, ja. Staan jij, sta jij erop? Nee, nee, ZFM. nee, ZFM. Oh, jij niet? nee CfM, als ja. uh, ZFM als, als reclame. Ja, ah, ja nee, maar weet je, ja, het is uh, we steken er heel veel tijd en, en, en werk in. En doordat de ijsbaan nu heel anders stond en is neergezet als dat we hadden vorig jaar, moesten we ook heel veel dingen nieuw doen en moesten we ja. dingen opnieuw verzinnen. Ja. Ja, en ja, op een gegeven moment dan ontbreekt het gewoon aan tijd om, om dingen toch nog in orde te maken. Ja. ja, goed, daar wordt anders nog aan gewerkt, dus dat komt goed. Ja, komt zeker goed. En, nog een vraagje, en, uh, uh, dat moet natuurlijk ook een hele tijd van tevoren allemaal georganiseerd worden. Ook de ijsbaan, dat is een, zeker een firma die dat, or, die dat voor jullie neerlegt, of niet? Ja, nou, we, we zijn altijd al, uh, we zijn een half jaar lang bezig met organiseren. Ja. Met de gemeente, in gesprek, ontwerpen, tekeningen maken... En dan komt er een, en dan hebben we uiteindelijk een definitief ontwerp en dan wordt er een vloer neergelegd, een waterpassen vloer. Ja. Uh, en dan vervolgens komt daar die ijsbaan op en dat is een bedrijf die door het hele land zo'n veertig van dat soort ijsbanen neerlegt. Dat is een systeem van, ik noem het altijd maar omgekeerde vloerverwarming en daar wordt min 10 graden uh, vloeistof doorheen ge, ge, gepompt. En daaromheen water en daar, dat bevriest dan. Ja, dus maar jij ja. ja, bent ja, ja, ijsmeester. Ja. Ga je dat ook elke keer controleren hoe het ijs is en... en want de temperatuur moet constant zijn, denk ik Ja, nou, we hebben die... daar machines voor. En, ja, een echte ijsmeester, hè? Ja, dan ja, ja. is de, de ijsmeester van Zandvoort. Hè? Ja. Ja. We hebben er maar één. We hebben er maar één. Die eigenlijk als We hebben een aantal mensen die, die ijsmeester zijn als langs het ijs. Nee, het, het, het ijs dat, dat controleert zich wel grotendeels zelf. Het ja. ligt een beetje aan het weer. Het is nu erg warm, het regent ook. Ja, dan, dan is het moeilijk om een mooie droge ja. ijsvloer ja. te houden. Dat ja. is haast onmogelijk. Ja. En, en al die schaatsen? Want jullie verhuren ja, hebben... die schaatsen aan degene die daar Ja, is. ja je, je koopt een kaartje per dag, ja. een, een klein bandje, en dan mag je, daar krijg je ook schaatsen voor. Je mag je eigen schaatsen gebruiken, niet op noorden, niet op uh, gevaarlijke schaatsen, ja. maar gewoon op onze schaatsen of op gewone kunst, uh, kunst, ja, het zijn maar ijshockey schaatsen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, die mag je ook zelf meenemen. en Dan kan je de hele dag mag je, mag je schaatsen. Hebben jullie ook nog zo'n zo disco-avond? Of, of heb je... Ja, dat heb ik pas uh, verteld. verteld. Maar, <laughs> even, geef niet, ga toch een keer vertellen. De, uh, de, de laatste zaterdag van, uh, van de week. Ik was weer te niet. snel, hè? Ja, ja daar hebben we een prachtig mooie disco. Dus uh, die is er weer, ja. Klopt. Hartstikke goed. Ja, een nieuw bestuur, lid, in ieder geval. Als voorzitter. Rob uh, de Graaf stopt. Rob de Graaf stopt. Inkrit stopt. En Kik stopt. Zo, en daar krijgen we nieuwe mensen voor. Zijn die al bekend of gaat dat later? Ja, die zijn wel bekend. Ah, okay. dus, uh, maar binnenkort horen we als dat. Als voorzitter zal Dennis Bolders uh, optreden. Dus, uh, nou, en wel in dezelfde gedachte verder? Of, uh... In principe, ja, nou ja we, we hebben volgend jaar het plein. We hopen dat het plein aangepakt gaat worden. Aange, en de grote grocht. Dat we, en daardoor krijgen we weer iets andere ruimteindeling. En dan kunnen we weer iets wijzigen waardoor de, de, de, de indeling zoals die nu aan de achterkant is, hè, er wordt ook nog iets gewijzigd waardoor het, toch het aanzicht wat, wat prettiger wordt. Nou, dus, ja, dus we gaan nog een keer iets anders opbouwen. Misschien dat we zelfs een iets ander patras kunnen maken nog, en een baan, maar dat is dan wel... Het definitieve, dan gaan we gewoon de komende jaren... gewoon elk jaar weer die ijsbaan neerleggen. Ja. Helemaal goed. Nou, Leo, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, graag en, gedaan. En uh, schuif vooral de 28 staan, want dan zijn wij daar op de ijsbaan. Bij de ijsbaan zitten we dan. Jullie zijn helemaal welkom. Dat dus dat je, wordt dus hartstikke je. leuk. En dan uh, willen we dan jou, dan kom uh, ik weer even langs en dan gaan we weer... Bedanken. Even even en we hebben ook nog iets voor jou. Namens uh, Nieuw Unicum willen we jou heel erg uh, bedanken. En dat is uh, gemaakt... Um, Kijk, ik weet dat je een hele lieve vrouw hebt, dan geef ik deze gewoon. Geen gaat zo. Het is gemaakt door het hoekje. Okay, en uh, alsjeblieft, heel erg bedankt voor je komst. Uh, dankjewel, Nieuwe. Dank je Dankjewel. En wat wij gaan doen, ja, uh, maar ik zou zeggen, voordat ik hier in de snoeren knoop zit, ja. Ik zou zeggen, maar gooi het jingeltje er maar in. Van, uh, hoge lager. We gaan hoge lager spelen. Ja, en we gaan weer hoog- hoge lagen spelen. Wie wil er meedoen met hoger of lager? Wie wil een leuke prijs winnen? We gaan naar de bordjes omdraaien. Steek je hand maar op wie mee wil doen. Ja? Kom er maar bij. Of ik, ik moet wel hier blijven staan, want ik moet de bordjes omdraaien. Dus kom maar bij mij even staan. Oké, okay, meneer komt even bij. Wie doet er nog meer mee straks? Wie wil er zo meteen meer doen? Ja. Wie heeft er net nog niet meegedaan? Die me vraagt wel meegenaar, hè? U niet? U niet. Komt er maar. Zo. Als eerste. Ja, zo, gaat goed. Um, hoe heet u? Want ik heb het net nog niet gevraagd. Klaasje en Dover. Hallo? Kent u het spel? Nou, niet zo. Nou, wat ik ga doen, ik ga een bordje omdraaien. Er zijn allemaal bordjes. En hij staat nu op nummer 3. Dan moet u raden of het hoger of lager dan 3 is. Dus of het nummertje hoger is of lager. Snapt u dat? Zullen we het gewoon gaan proberen? Wat denkt u? Het is 3 hè? Denk goed na. 3 is best wel een lager. Wat denkt u? Hoger of lager dan 3? Hoger. We gaan even kijken of hij hoger is, dames en heren. En hij kijkt. Hij is hoger. Het is vijf. Dat doet u goed hoor. Applaus voor meneer. Hoger of lager dan vijf? Lager. Lager dan vijf. Nou, ik hoop het voor u. Ik hoop het. Tien. Ah. Wie wil hem afmaken? Sorry. Maar applaus. Zo. Ik, uh, ik zoek nog een deelnemer. Wilt u meedoen? Kom maar. Wat zegt u? Dat mag wie, wie er eerst is. Nee, grapje. Ja. U, u heeft al uh, even mensen die nog niet mee hebben gedaan. Is dat goed? Wilt u meedoen? Komt u maar. Mag u even plaatsmaken? Ja, dames en heren, u, u, u ziet het niet thuis, maar het is hartstikke gezellig hier bij Nieuw Unicum. En de bewoners die staan in de rij om mee te doen. U mag komen, komt u maar. Zo, we gaan gewoon nog een spel verder spelen, want we hebben nog een leuke prijs. Zo. U mag weer naar achteren, meneer. Zo, hallo, met wie heb ik het genoeg, met Liset zeg ik het goed, Liset hallo, hartelijk welkom, u heeft gezien hoe het werkt, wat denkt u, hoger of lager of tien, wat zegt u, w wat denkt u, het is tien hè dat is eigenlijk de hoogste, dus ik verklap het al, lager hè lager, we gaan kijken hoor, lager, zes, helemaal goed, applausje, wat denkt u? Hoger of lager dan 6? Dat mag u raden. Hoger, we gaan kijken of je hoger zou kunnen spieken. Het is gelijk. Dus helemaal goed. We gaan gewoon door. Nu, wat denkt u? Hoger of lager dan Lager, lager. We gaan kijken. Het is twee. Applaus. Nu heeft ze nog drie te gaan. Dan uh, gaan we kijken hoger. Hoor ik al? Het is negen. Hoger. Applaus. Negen. Zou ik spieken? Ik spiek even. Zo, even spieken. Dit is de laatste. De laatste. Als u, heeft u het net gezien bij die mevrouw die de oliebol heeft gewonnen? Toen zat er een joker in, hè. Kijk u goed. Ik zie nog geen joker. Hoger of lager. Zou ik het maar verklappen? Het is de joker. En dat betekent. Dat het prijs is. En wat u heeft gewonnen. U heeft het adventkalender gewonnen. Alsjeblieft. En heel veel plezier ermee. En fijne feestdagen. En wij hebben een uh, lekker muziekje van Alan Clark hier op de zender bij ZFM Zandvoort.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 Muziek hoor je hier op ZFM Zandvoort live vanaf een nieuw Unicum met de kerstuitzending. Die ook herhaald wordt op de eerste en tweede kerstdag van 12 tot 2 uur tijdens onze normale Zandvoort lunchtijd. Wat kan u komen, de we uh, komen het uur nog verwachten? Dat is nog heel veel. We hebben in ieder geval nog hartstikke leuke gasten, want we hebben Miss Griekenland zometeen in de uitzending. Ja, oeh. We vinden de mannen wel leuk, hè? Ja, ik zie het, ik zie het. En we hebben um, de burgemeester, de nieuwe burgemeester in de uitzending. Komt hier zo meteen ook aan tafel, David Molenburg. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Verder hebben we ook nog een leuke kerstboodschap. Moeten we maar heel goed luisteren. Dag, lieve luisteraars van ZFM. Namens mijn Zandvoortlunch en natuurlijk ook mijzelf wil ik jullie allemaal een hele fijne kerst wensen. En ook een heel mooi en gelukkig nieuwjaar. Uh, dat het ...veel goed, gezondheid en geluk mag brengen. Lieve groet, Alain Clark. En dat was Alan Clark. Applaus. Leuk hè? Alan Clark heeft even voor ons speciaal een kerstboodschap uh, ingesproken. We gaan nu over weer even naar muziek. En dan komen we zo meteen... Oh nee, we gaan nog even een hoge laag spelen, sorry. Ik uh, ben even het schemaatje kwijt. Ik moet hem wel even husselen. Wil iemand mij helpen, Henry? Kan je overkomen? Jij mag ze even husselen en dan even op een rijtje goed zetten. Dan gaan we nog even één spel hoge laag spelen. Jij wil wel meedoen, hè? denk ik. Daarom sta je hier, hè? Ja, ik ken je goed. Zo, en dan mag je ze op een rijtje zo weer neer, rechtop neerzetten. op zo. Ja. Hoe, um, hoe gaat dat? Goed. Wat is je naam? Uh, Marcelo. Marcelo, jij woont hier ook? Nee, ik woon dus zo ontzorgd op dit ook. Ja, zeker. Iedereen ziet jou altijd in het dorp, hè? Op de fiets. We beginnen heel makkelijk, zie je het, Marcelo? Wij hebben dit spel ooit ook al een keer gespeeld, geloof ik. ik. Ik weet het zeker, op de jaarmarkt. Inderdaad, ja. Ik krijg hele gesprekken hier. Maar we gaan lekker door. Dit is hoger of lager. En Marcelo, wat denk jij? Is dit hoger of lager dan 10? Jij zegt lager. We gaan even kijken of het lager dan 10 is. Is het lager dan 10? En het is lager dan 10. Hij staat op 6. Helemaal goed. Marcelo, de volgende. Hoger of lager dan 10? Uh, hoger. Hoger. Hoger of lager? En hij denkt hoger. We gaan even kijken. We gaan even kijken. En het is 10. Je hebt het goed, Marcelo. Applaus voor Marcelo. Ja, en dan is de grote vraag, is het hoger of lager dan 10? Nou, 10. Denk goed naar 10. 10 is hoog hè, is heel hoog. Dus is het hoger of lager dan 10? Ik denk lager. Lager ja, lager. Want we kunnen niet verder hè, we kunnen helemaal niet verder dan 10. Dus het is lager en het is 6. Helemaal goed, applaus voor Marcelo. Wat denk je? Het is dus bijna in het midden. Het is best wel hoog ook. Denk je dan dat het hoger of lager is dan? Hoger. Hoger. Dames en heren, het wordt spannend. Het wordt spannend. Is het hoger of lager? Weet je? Ik pak gewoon de andere. Jij zegt hoger, hè? Het is hoger. 9. Hoger of lager dan 9. 9 is best wel hoog, hè. Wat denk je dan lager? Jij zegt lager. Het is lager. Voor Marcello. Het is de jackpot. En wat verdien je met de jackpot? Dat we niet verder gaan met het spel. Maar dat je gewoon een lekkere pakkoek hebt gewonnen. Alsjeblieft, Marcello. Applaus voor Marcello! Zo, en wij gaan weer verder met muziek hier op de Zandvoortse Dit is nog steeds Zandvoort Lunch vanaf de Unicum. En uh, als u nog even het laatste uurtje mee wilt pikken, kom gezellig een bakje koffiedrone hier in de mobiele studio in Nieuw Unicum. We gaan lekker muziek draaien en zometeen zijn we bij u terug bij Sanford Lunch. Feliz Navidad. Feliz Navidad. there with me you don't have to slow me down because i will always be around Denny Vera, dat was hem. Ja, dat was hem. Denny Vera, hier die jongen is helemaal populair Hans. We hebben nog een, een minuutje, we gaan uh, naar het volgende uur. En uh, wat gaan we het volgende uur allemaal uh, meemaken Hans? Nou, we gaan een hoop uh, in het volgende uur nog meemaken. We krijgen een, een hele leuke interview met onze burgemeester. En we krijgen uh, samen met uh, Martin de Bruyne, als ik het goed gelezen heb, van die Unicum en ja, we hebben een gesprek nog met uh, Miss Griekenland. Ja, waar, ja, die komt uh, zometeen. Uh, ja, ja, ja, ja, de burgemeester ja, ja. heeft ze gisteren ja, al ontmoet, weet ja, ja. ik. Uh, een betrouwbare bron. Ja, dus, en dan uh, hebben we nog een uh, reportage uit de werkplaats. Dus ja, we hebben er genoeg. Ja, die hebben we al gehad, hè, de werkplaats. Oh, ja. Maar het uh, is een beetje door elkaar gegaan. Maakt allemaal niet uit. In ieder geval gaan we op naar tweede uur. Dit is nog steeds voor Lunch. De, tot uh, vier uur vanmiddag. En uh, we zijn hier live in de municum. Zo is dat. Tot straks.